Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders is blij dat het kabinet niet is gevallen. Dat zei hij gisteren na het urenlange crisisoverleg in het Katshuis. Staatssecretaris Ashabar maakte gisteren bekend dat ze opstapt om polariserende omgangsvormen. Bronnen melden eerder dat ze zou vertrekken vanwege racistische uitspraken in de ministerraad. Premier Schoof zei dat er geen sprake is geweest van racisme, maar hij wilde verder niets zeggen. De andere ministers en staatssecretarissen blijven aan. De president van Abghazië in Georgië zegt dat hij toch wil opstappen als betogers het bezette parlementsgebouw verlaten. De demonstranten bestormden het parlement in Soeghomi gisteren vanwege een economisch verdrag dat Abghazië wil sluiten met Rusland. Ze eisen het vertrek van de president. Critici vrezen dat het verdrag ertoe zal leiden dat rijke Russen vastgoed opkopen en alles veel duurder wordt. De oppositie riet de afgelopen dagen op tot protesten. Rusland is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid van Abhazie erkennen. Dat oefent veel invloed uit op het gebied. In Nieuwkuik in Noord-Brabant is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt... toen een explosief afging bij een huis. Ramen op de boven- en benedenverdieping braken door de kracht van het explosief. Ook werd de onderkant van de voordeur weggeblazen. De vrouw is door ambulancepersoneel uit het huis gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft niemand kunnen aanhouden. De Japanse politie heeft een man gearresteerd die een heiligdom zou hebben beschadigd. De Amerikaanse toerist zou zijn achternaam in de houten pilaar van een poort hebben gekerfd, volgens lokale media. De autoriteiten spreken van een zeer betreurenswaardige daad. De Amerikaan riskeert een gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van maximaal 1800 euro. En dan het weer. Het is bewolkt met vooral in het noorden en westen motregen. Vanmiddag kan het overal gaan regenen bij 8 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien en kans op onweer. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je bijna 10 minuten vertraging.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 We gaan naar station en waar die zegt dat verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij, is ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plast de deelt met brede sfeer haar je oh, op van om. Maar potlood roept ze gil, de zee zit in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 En wil wil Frederiks, want dat was natuurlijk uh, Rien was het eerste. Jacques, uh, toen Rien overleed, de, heeft Jacques, Jacques het overgenomen. Uh, de Grimeur en Gimeuse, dat waren twee klassiekers. En ik wil hun naam wil me even niet te binnen schieten. En uh, die werkte veel voor de Nederlandse uh, het theatergebeuren van de Nederlandse spoorwegen.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 Mijn vader als een boos En hij wordt groot En hij wordt mooier Hij spat bijna uit elkaar Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tuin Met Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin als een strak bang Wil je te groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet Sinterklaas Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Sinterklaas. Als er straks dat ik het hoort, kom dan nog maar eens terug. Ik ben een walkman, en een dagboek met een slot. En een turbo compact discord, waar mijn meestal vang ik bol. Ik wil een computer, en een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine wensen heb, wordt mijn vader altijd vaat. Heer God.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 there's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 Heel simpel. En toen we dus later dus, uh, uh, in de, in de krocht... Of somerlijk zijn we ook nog heel, heel lang geweest. En in de krocht kwamen we, Ja, toen hadden we toch ander licht. En dan kun je volstaan met uh, minder zwaar op te maken. Want anders wordt het, uh, wordt, worden het grimassen in plaats van sminken. Ja, precies. <tosses> Ik wil even naar de regisseurs. <tosses> uh, wie is er als regisseur begonnen met het Sinterklaas uh, dat uh, Volgens de papieren is dat meneer Dees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 En uh, als je dan ook kijkt naar de mensen die dus bij zanden voerden, ook allemaal achter de schermen werkten, die werden toen ook zoals Frans Penaat en uh, de dan, uh, de voorgangers van Frederiks, dat werd allemaal toen stroomde dat in in het Sinterklaas-toneel.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 En dan inderdaad de regisseur, de soefleuze, de, oh ja. de belichting, meneer de decorbouwer. We gaan weer even naar muziekje luisteren. Het het gaat zo snel. Ja. Dan gaan we gaan weer <laughs> verder.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 Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet dat met de wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het hele jaar drinken ze wel, en het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas. En natuurlijk zag ik de Sinterklaas. Wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas. In Paper will paper the Paper will paper paper, note, paper, note, paper note. Sinterklaas, dan zit de klaas, stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar Sint heeft dit dan blijkbaar, dus van dat word krijg ik niet. Sint de klaas, die kent hem niet. Sint de klaas, in de klaas, en natuurlijk voor de iets in de klaas. Die kent hem niet. Sint de klaas, in de klaas, en natuurlijk voor de iets in de klaas. Die kent hem niet. Sint de in de klaas. Uh, u luisterde naar het nummer van Henk en Henk met het nummer Sinterklaas. Wie kent hem niet? En welkom terug in het programma ZFM Oud Zandvoort, waar het onderwerp vandaag gaat over het Sint-Nicolaas-Tonel. We zijn in gesprek met Ed Fransen, die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 Dat ze in de krocht zeiden van ja, jongens, G is ziek. En dan moet de Sinterklaas naar de school op, volgende week. Waarop Jeze zei: oh, dat doet het wel. Ja, ja, ja, ja, ja. En toen was ik 29 jaar en toen werd ik tot Sinterklaas gebombardeerd en dat, tot dat. De hulp, Sinterklaas. Ja, de hulp hè? de hulp, de hulp. Ja, ze natuurlijk pas op, hulp pas op, ik de, weet we niet wie er anders luistert. Natuurlijk, luisteren. voor het Sinterklaas toneel. Ja. Ja. En voor het hadden ze had Sinterklaas een ja. hulp nodig. Ja. Want ja, die arme man, die ja. kan dat ook niet allemaal in zijn eentje. Op, nee. hè? Dus zo rolde je erin ja, en, en dat, ook op de scholen. En ook op de scholen natuurlijk. Hè. Ik heb uh, 33 jaar lang als hulp uh, heb ik alle scholen bezocht. Zo. En dat vond ik... Uh, in het begin had ik er even moeite mee. Want men, ik vond mezelf eigenlijk een beetje veel te jong. En in elke klas doe je dan opnieuw uw examen. He, want je staat toch uh, onder het uh, toeziend oog van de leraar en de lerares. En ik heb wel eens uh, woorden gezegd van hartstikke. En dat had ik natuurlijk nooit mogen doen, dertig jaar geleden. En dat is, uh, maar dat was heel erg leuk. En zodoende ben ik een beetje bij het Sinterklaassneel blijven hangen. En op een gegeven moment uh, kregen we de situatie dat uh, Jos...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 Daarvan kan ik me herinneren dat als uh, wij met Zandervoeder bui buiten zandvoort moesten spelen... dan belde Jos naar, naar zijn baas op en dan zei hij... ja, ik heb last van mijn uh, van hart. Ik kan vanmiddag niet in de zandvoortmiddag te spelen in Blijswijk. <lacht> dus zo ging dat vroeger gewoon. Dus het kan best zijn dat Jos in die tijd dus uh, in die niet, niet helemaal uh, gezond was. Nee, twee jaar heeft ja. Schram het gedaan... Ja.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 En toen, vanaf dat moment ben ik gebombardeerd uh, tot regisseur. En dat heb ik tot, 19, tot 2000 volgehouden. Daar ik... gaan we straks verder over, nou, praten, niet? Okay. Want we gaan eerst weer even naar een muziekje luisteren. Hé, hey, er, er wordt, wordt geklapt! Hé, hey, hey Jochem, er wordt geklapt! Hé, He? het is er! Er wordt geklapt op de ding! Ik kan je niet verstaan, sorry hoor. Zet de muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ah, laat zitten. Hé hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor oh, die Kinderen, dat kinder, Kinderen, die klop, zachtjes tegen het aan. Dus het is een rekening zeker, die vervaalt is zeker, zal het zeven dagen.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 I'm looking deep.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 Bye-bye. Hij komt ke the end.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 Jij was de kerstman. En G was, loofman, was, zit ja, ja, precies. Ja, Om maar uh, ja, ja, ja, het ja. geld te voeren. Ed, Ik wou voor dat we aan het laatste blokje gaan beginnen straks. Hè, na het, het volgende muziekje wa uh, waarin we over deze uitvoering van deze week, hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars, mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen.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 Ik zie je nog uit de oude doos uh, om het oneerbiedig te zeggen. Nee hoor, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar de naam van Bert van Schie, Anneke van Poelgeest. Ja, tuurlijk. Bert de Maur, uh, Bert uh, Ben uh, de Munnik. Frans Terwee. Ja, klopt. En jij had het over uh, Nijho... Uh, uh, Wim Nijboer. Nijboer. En Wim Buchel.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 Sinterklaas die komt uit Spanje Hij brengt appels van oranje Altijd in galop Bihau! Hop, hop, hop, hop, hop Hop, hop, hop Paartje in galop En die beste Sinterklaas Die brengt ons heel veel spek ze er altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Hé hey, Ernst, Ernst, Ernst, luister eens even. Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou Ja, gang. luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt ie. Bob, bob, bob.